7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. A58 in Zeeland dicht na politieachtervolging. Veel inkomenspolitiek in State of the Union van president Obama. En microbiologen Maastad Ziekenhuis voor de rechter gesleept.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 Het Maastadziekenhuis noemt het oordeel van de inspectie hard... en verder laat het weten dat de opgedragen verbeteringen al zijn doorgevoerd. Het wetenschappelijk bureau van het CDA pleit voor een systeem... waarbij elke automobilist betaalt voor de gereden kilometers. Het bezit van een auto wordt goedkoper, het rijden wordt belast. In het plan maakt het niet uit waar in Nederland een auto rijdt... of op welk deel van de dag. Jaarlijks wordt de kilometerstand genoteerd, waarna wordt afgerekend. Tolpoortjes of kastjes in de auto zijn niet nodig, zodat invoering tot acht keer zo goedkoop is als eerdere plannen, zo stelt het wetenschappelijk instituut van het CDA. In de toekomstvisie van het CDA, die vrijdag werd gepresenteerd, was al aangekondigd dat de partij weer een vorm van kilometerheffing wil. De CDA-fractie in de Tweede Kamer staat erachter.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 Rusland sloot eerder al de grenzen voor schapen en geiten. Eergisteren werd bekend dat in Nederland ook twee runderen zijn besmet. Veterinaire experts uit Rusland en Nederland gaan zich buigen over de voedselveiligheid. En als dat niet leidt tot overeenstemming gaat Bleker met de Russische regering praten om een importstop te voorkomen. Mexico had al de grenzen voor Nederlands vlee, vee en vlees gesloten.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 ANRB Verkeersinformatie. De A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen is in beide richtingen dicht door een schietpartij. Vanuit Bergen-op-Zoom is de afsluiting vanaf de afrit Rilland. De omleiding staat aangegeven met u 12. De andere kant op, vanuit Vlissingen, is de A58 dicht bij de afrit Schravenpolder. Daar loopt de omleiding via route u 13. is nu politieonderzoek en waarschijnlijk is de A58 tot het middaguur dicht. De omleidingsroutes staan inmiddels wel fides. Dan andere problemen in deze spits. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Diemen. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Er staat drie kilometer file. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Zuid 6 kilometer vanaf Knopend Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Door hard te werken heb ik een bescheiden vermogen vergaard. Nu wil ik het in beheer geven. Ik kan kiezen uit de bank, de bank en de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 NOS Radio journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De burgemeester van Leeuwarden heeft ze liever niet in zijn stad gala's. Maar ze komen toch zaterdag. De burgemeester hoort u zo met zijn zorgen. Maar eerst opnieuw een hard oordeel van de inspectie voor de gezondheidszorg. Die presenteert vandaag haar eindrapport over de uitbraak van de Klebschella-bacterie... in het ziekenhuis in Rotterdam. We gaan terug naar mei 2011. Dan wordt via de NOS duidelijk dat het ziekenhuis daar op dat moment al zeven maanden mee te kampen heeft. De Klebschella-bacterie is multiresistent en dus bijna niet te behandelen. Het ziekenhuis heeft daar te laat actie op ondernomen, zegt bestuursvoorzitter Paul Smits.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 Drie mensen overlijden als direct gevolg van de Klepsiella-besmetting. Bij de dood van tien andere patiënten valt dat niet uit te sluiten. Een van de overledenen is de 73-jarige Janus Nolte. Hij kwam voor een longkankeroperatie... en overleed uiteindelijk aan de gevolgen van die Klepsiella-besmetting. Zijn familie is boos. Ja, Ze hadden hem nooit op moeten doen, Nooit je weet dat er zo'n bacterie heerst in je ziekenhuis. En je roept mensen op waarvan je weet dat die geopereerd moet worden. En een antibiotica keur. En je weet dat er een bacterie heerst die resistent is. Dan mag je nooit aan beginnen. Dat spelen met mensenlevens. In november komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg... met een eerste rapport over de Klebsiella uitbraak Het oordeel is hard. Want als het ziekenhuis adequaat gereageerd had op de uitbraak... was de situatie niet zo uit de hand gelopen.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 Om te zorgen dat het beter gaat. He, en zeggen van ja, het blijkt dat nu alles weer goed is. Nou, dat uh, vind ik onder de maat. Vandaag komt dus het eindrapport van de inspectie. Wij gaan naar Rinke van der Brink, zorgredacteur bij de NOS. Rinke, eerder heeft de inspectie zich al hard uitgelaten over het ziekenhuis. Wat is nu de opvallendste conclusie in het eindrapport? De opvallendste conclusie is dat alle microbiologen van het ziekenhuis voor de tuchtrechter gebracht worden. Dat zijn er vier. Eén is ernstig ziek, die, die uh, hoeft voorlopig niet voor de ruchten te verschijnen. Maar die drie andere gaan uh, door de inspectie voor de tuchtrechter gebracht worden. Ja, En waarom juist zij? Want zij zijn natuurlijk niet eindverantwoordelijk. Zij zijn niet de eindverantwoordelijke, maar het is hun werk om als zich in een ziekenhuis problemen voordoen met bacteriën... om de gepaste maatregelen te nemen en luid en duidelijk aan de, aan de bel te trekken. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Ze hebben uh, meer dan een jaar lang, eigenlijk twee jaar... hebben ze geworsteld met een uitbraak van een resistente bacterie... Uh, die steeds erger werd, hij werd steeds uh, resistenter... Al die tijd hebben ze dat wel gemerkt en een beetje linksom geprobeerd of ze hem kwijt konden raken en toen weer rechtsom. Maar dat lukte allemaal niet. Ze hebben geen hulp ingeroepen. Ze hebben niet tegen hun directeur gezegd van er is hier iets groots aan de hand. We moeten echt uh, stevige maatregelen nemen. Dat is allemaal niet gebeurd en dat is nu juist hun werk. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. Ander ziekenhuispersoneel heeft volgens de inspectie ook gefaald. Zoals bijvoorbeeld de ziekenhuishygiënisten. Wat gebeurt er met hen? Uh, die ziekenhuishygiënisten, dat zijn verpleegkundigen die hun collega's vertellen: uh, je moet altijd je handen wassen als je van de ene patiënt naar de andere gaat. Nou, dat soort dingen. En als er bijvoorbeeld isolatiemaatregelen in een ziekenhuis moeten worden genomen, zeggen hoe verpleegkundigen uh, daarmee om moeten gaan, of ze bijvoorbeeld uh, een schort aan moeten, of alleen handschoenen. Noem maar op. Mm -hmm. uh, die vallen niet onder het tuchtrecht. Uh, en, zo staat dat in de wet, die, de wet waarop de inspectie zich beroept om die microbiologen voor de tuchtrechten te brengen, gaat over het verzorgen van patiënten. Um, in de strikte zin van het woord doen infectiepreventieadviseurs of ziekenhuishygiënisten zoals ze vroeger heten, dat niet. Die vertellen namelijk hun collega's wat ze moeten doen. En daarom zegt de inspectie: minister, verander de wet. Breng dit soort mensen uh, die een enorm belangrijke rol spelen bij de veiligheid in ziekenhuizen, ook onder die wet, zodat die als ze falen, ook daarvoor ter verantwoording geroepen kunnen worden. Ja, en dan het bestuur van het ziekenhuis rinken, daar gaan we het net zelf al toe. We horen dat in, het, in dat oude geluidsfragment dat ze niet goed hebben gehandeld, dat oordeelde de inspectie ook al eerder. Wat zeggen ze nu in dit eindrapport uh, daarover? Nou ja, wat wij net uh, directeur Smits hoorden zeggen... ging erover dat hij misschien iets eerder de telefoon had kunnen oppakken. Maar wat de inspectie hem verwijt, gaat wel heel erg veel verder. Namelijk uh, falend bestuur. Um, en in, in, in het ziekenhuis, zegt de inspectie... En dat is Schokkend. En ik geloof niet dat eerder zo breed um, uh, ziekenhuizen van langs heeft gekregen. Want niet alleen die microbiologen en die ziekenhuisheugenisten... Die, die inderdaad de verantwoordelijk zijn... maar ook allerlei andere artsen. Bijvoorbeeld de intensive care-artsen. Bijvoorbeeld de artsen op een aantal uh, afdelingen in het ziekenhuis. Een groot aantal verpleegkundigen... die wisten allemaal van het ongewoon hoge aantal patiënten... met uh, een resistente bacterie, schrijft de inspectie. En die hebben allemaal niet aan de bel getrokken. Hmm. Geen van allen hebben ze iets gedaan. En de bestuurder zou formeel pas op 30 mei geïnformeerd zijn over deze uitbraak. Dat was de dag dat de NOS uh, voor het eerst vragen stelde aan het ziekenhuis. Ja, precies. Ja. Uh, um, dit is het eindrapport van de inspectie. Het Openbaar Ministerie buigt ook nog he, over de strafrechtelijke kant van de zaak. Is al bekend wat het Maastricht ziekenhuis vindt van het toch wel harde, snoeiharde rapport van de inspectie? Nou ja, de, de, het Maastad, ik heb gisteravond uh, het Maastadsziekenhuis gevraagd om vandaag uh, met onze spreker hierover, dat weigeren ze. Ze hebben een schriftelijke verklaring de deur uitgedaan, uh, waarboven staat inspectierapport Hart, uh, verbeteringen al gere, gerealiseerd, waar zij... In vier alinea's op hameren is dat ze alles wat de inspectie van hun vraagt aan, aan verbeteringen in het systeem, en is een, een systeem om als er een uitbraak is uh, te garanderen dat de juiste maatregelen worden genomen, een systeem om te zorgen dat ze het merken als er een uitbraak is, al dat soort dingen, dat dat intussen is ingesteld. Dat klopt, dat gebeurt onder leiding van een microbioloog van het Utrechtse Universitair Medisch Centrum. Um, eh, nou, dat doen ze allemaal en ze bieden nog een keer een excuus aan aan slachtoffers en nabestaan en verder constateren dat het een hard rapport is, maar ze gaan op geen enkele manier in... op uh, ja, de heel grote verwijten die hun gemaakt worden. Okay. Rinke van den Brink, dank je wel. En later spreken wij nog met de hoofdinspecteur... bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer ook op onze site, nos.nl. .no. De meester van Leeuwarden wilde wel een vechtsportgala in zijn gemeente verbieden, maar kon het niet. Maar dat gaat hem in de toekomst niet weer gebeuren. We spreken straks met hem. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, ons van. Er zijn nu twee grote problemen op de weg. Ik begin even met Zeeland. Het zit al uitgebreid in het nieuws. De A58 Vlissingen bergen -op Zoom is in beide richtingen dicht. Tussen de Afritstraaf van Polder en de Afrit Ierske. Nou is het een nasleep van een schietpartij afgelopen nacht. Er is nu technisch onderzoek gaat nog tot het middaguur duren. Staan files op de omleidingsroutes U12 en U13. Een alternatief is de route via de Zeelandbrug of de Wester tunnel het andere probleem zit op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... want daar is de weg helemaal dicht bij Diemen. Door een ongeluk met een vrachtwagen staat file tussen Muiderslot en Knopend Diemen 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En over die A58, dat schiet incident daar, politie. En een achtervolging hoort u meer, zodra wij ook meer weten. Half zeven hoort u al de politie woordvoeren. Tot nu toe heeft de politie niet heel veel toe te voegen. Zodra ze dat wel hebben, hoort u dat op Radio 1. 16 minuten over 7 is het. Vannacht hield de Amerikaanse president Obama in het congres zijn State of the Union. Het was zijn derde en misschien wel belangrijkste toespraak over hoe Amerika ervoor staat. Het was namelijk zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen later dit jaar in november. Correspondent Wessel de Jong heeft het allemaal gevolgd voor ons. Wessel, um, Hoe waren de komende verkiezingen terug te horen in zijn toespraak? Dit was echt het, duidelijk het begin van zijn herverkiezingscampagne. Zoals verwacht was het een zeer ideologische speech. Hij wilde de verschillen met de Republikeinen heel goed duidelijk in de verf zetten. En dan kom je traditioneel kom je altijd uit bij de belastingen. Obama is altijd de man die, die vindt dat iedereen zijn fair share moet betalen. Iedereen zijn deel moet betalen. En dat die belastingvoordelen voor die miljonairs uit de Bush-periode... dat die moeten worden afgeschaft. Nou, en dan haalt hij altijd de beroemde miljonair Warren Buffett... haalt hij, haalt hij altijd aan... He, die erover verbaasd is dat hij minder belasting betaalt dan zijn secretaresse. Nou, wat was nou de grote grap van de avond? Dat die secretaresse van Warren Buffett, Debbie Bossanek, dat die op de eerste rij zat bij Michelle Obama. He, dat is dus geen mythe, dat is echt een bestaand mens. Dus. En dat uh, leidde natuurlijk tot grote hilariteit, maar ook wel tot wat zure gezichten bij de Republikeinen. Ja, en de Republikeinen reageren natuurlijk altijd dan hè, op de State of the Union. En even voorspelbaar zuur, Onver onvermijdelijk natuurlijk. De grote koploper, belangrijkste kandidaat nu, Mitt Romney, reageert natuurlijk redelijk uh, voorspelbaar. Die zei, ja, allemaal mooie plannen van de president, maar waar was hij de afgelopen twee jaar om ze uit te voeren? Nou, Mitt Romney die voert nu campagne op dit moment in Florida. En hij zei, de mensen zijn het er absoluut niet mee eens wat de president zegt, dat de State of the Union dat uh, hij getting stronger is, dat het uh, wel goed gaat met het land eigenlijk. Nou, voor Florida klopt dat natuurlijk ook. Daar heeft Romney natuurlijk ook gelijk in. Daar, uh, de huizencrisis is daar uh, die, is daar, die heeft daar zwaar toegeslagen. De werkloosheid ligt daar boven het landelijk gemiddelde. Maar goed, uh, mid Romney moet zich nu misschien eventjes niet met Obama bemoeien. Die heeft er nog moeite genoeg mee om nog ook echt de kandidaat te worden voor de Republikeinen natuurlijk. Ja. En wat wordt Obama's belangrijkste troef? Want het is duidelijk, het gaat, die verkiezingsstrijd gaat over de economie, over de portemonnee van de Amerikanen. Ja. Wat gaat hij doen in zijn strijd tegen ja, de Republikeinen? Eigenlijk... Kijk, hij weet natuurlijk heel goed dat heel veel Amerikanen natuurlijk nog steeds uh, lijden onder die crisis. Dat ze zeer teleurgesteld zijn over de hoge werkloosheid. Hij haalde er daarom ook maar eens eventjes de geschiedenis bij Obama. Die zei dat uh, onder zijn voorganger Bush er 4 miljoen werklozen waren bijgekomen. Dat dat in zijn tijd weliswaar was doorgegaan. Maar dat dat toch nu gestopt is en dat er onder zijn bewind uh, dat er 3 miljoen banen bij zijn gekomen. Het is voor voor, voor Obama nu ongelooflijk belangrijk om die kiezer ervan te overtuigen dat hij de trend heeft omgedraaid hè, om zijn herverkiezing veilig te stellen. En dan verwijst hij heel graag bijvoorbeeld naar de auto-industrie die hij heeft ondersteund waar er banen bij zijn gekomen. En dan zegt hij ja, de Republikeinen waren tegen die steun voor die auto-industrie en eh, dus met jullie waren we wel verder van huis geweest. Dus dat onderstreept hij steeds heel duidelijk die verschillen met die Republikeinen. dat maakte het zo'n verkiezingsspeech. Ja, en dan had hij natuurlijk Obama ook nog heel veel plannen voor dat laatste jaar, die hij had uit willen voeren op weg naar die verkiezingen toe. Dat, dat is lastig voor hem vanwege weerbarstigheid en de verhouding in ja, het politieke precies. systeem in de Verenigde Staten. Ga, gaat er nog ja. iets van die plannen komen? Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk overal natuurlijk zo, hè. de vrees dat er in een verkiezingsjaar niet zoveel gebeurt. Daar speelde hij natuurlijk ook op in. Hij zei, ja, alle mensen die nu zitten te luisteren die nu naar deze speech kijken, die zullen heel cynisch zijn. Die zullen er allemaal niks van geloven wat ik, wat ik voor plannen allemaal presenteer. Nou ja, toch stak hij, er is natuurlijk grote problemen geweest de afgelopen jaar in Washington, alle confrontaties. Toch stak hij zijn hand uit naar zijn tegenstanders, dat hij wilde samenwerken. Maar tegelijkertijd gaf hij ook een hele duidelijke waarschuwing af. Als jullie niet meewerken om die economie niet te verbeteren, dan ga ik alleen verder. Dan ga ik wel per decreet reageren met, met presidential decrees. He, met andere woorden, als het fout loopt, dan is het jullie schuld. En hij weet dat dat het heel goed doet bij de kiezer. Omdat het congres op dit moment ongelooflijk impopulair is bij de Amerikanen. Dus het was zeer veel verkiezingen vanavond, in die, vannacht in die State of the Union. Wessel de Jong in Washington keek mee en luisterde mee met de State of the Union van president Obama. Dan naar Leeuwarden. De gemeente zit in zijn maag met een groot vechtsportgala. Dat zaterdag wordt gehouden. Wordt georganiseerd door dezelfde organisatie die eerder uit Amsterdam werd gewierd. Omdat er veel criminelen op het gala zouden afkomen. Wij praten met de burgemeester van Leeuwarden, Vert Kroonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Kroonen, wist u wel wat u met dit gala in huis haalde? Nou, ik haal natuurlijk niks in huis, maar uh, je mag uh, in iedere stad evenementen organiseren. Uh, of het nou schaken of een vechtsport, maar natuurlijk waren we meteen alert, want dit hier uh, loop je risico's voor de veiligheid. Heeft u contact gehad met Amsterdam hierover? Ja, meteen contact gehad met Amsterdam en het, daar hebben we natuurlijk een aantal keren ook toegestaan, maar inmiddels de regels aangepast, uh, uiteindelijk tot in het najaar toe. Dus uh, dat ga ik nu ook doen, maar dat is voor dit evenement nu niet meer mogelijk. Um, ja. Maar ik roep dan ook andere gemeentes op om ook alert te zijn op hun regelgeving. Maar, meneer Kronen, dat is ons dan niet helemaal duidelijk. Waarom was dat dan nog niet mogelijk toen de aanvrager kwam om dit te houden? Nou, bij ons en in veel steden mogen sportevenementen binnen gewoon gehouden worden zonder vergunning. Een vakelberwet, ah. noem het maar op. Omdat je dat meestal uh, geen risico-evenementen uh, dus, vindt. Dus u had dat niet eens tegen kunnen houden? Ik kon het niet tegenhouden omdat ik niet uh, een onderzoek kon laten doen naar eventuele integriteit van de organisatoren, de zogenaamde BIPOP-wetgeving. Ja. Die is nu ook aangepast, ook door de staatssecretaris in het najaar. Dus dat kan nu wel, maar dan moet je als gemeente ook je regels op aanpassen. En dat wat hier nog niet gebeurt en in de meeste steden niet. Mm, dat Over, is als misschien... je dan onderzoek doet, is ja. het niet zo automatisch dat je kunt verbieden, want ook hier geldt natuurlijk als er geen eh, problemen met de integriteit van de organisatoren zijn... dat leven we in een rechtsstaat, dan mag het gewoon georganiseerd worden. Nee, uiteraard goed. Maar, maar is dat dan niet wat onoplettend van u geweest, meneer Kroonen... en misschien van collega-burgemeesters in andere steden ook? Want je kan er natuurlijk de donder op zeggen... dat zo'n vechtsportgala zich dan verplaatst naar een andere gemeente... als het geweerd wordt uit Amsterdam. Nou, het is regelgeving van de laatste maanden en het evenement is al aangevraagd voordat uh, die regels veranderd zijn. Dus ook daar geldt de rechtsstaat. Je kunt niet de regels uh, bij willekeur veranderen. Nee, maar goed, die maar maar ze, die stonden natuurlijk er al is, langer in, uh, in uh, wat slechte daglicht. Ja, maar niemand wist natuurlijk dat ze bij ons de aanvraag zouden doen en dat kan in andere steden ook gebeuren. Ik weet het ook van steden van vorige week zelfs nog. Dus... Uh, ik waarschuw nu mensen waarvan ik het hoor... maar daarom is het ook goed dat iedereen het hoort. Ik heb ook de Verenigde Nederlandse gemeenten gevraagd... Om alle, en het ministerie om alle gemeentes op dit punt te wijzen. Ja. U heeft natuurlijk uh, achteraf wel gekeken... wat er nu uh, naar Leeuwarden toekomt. komt, uh, nemen wij aan. Hè? Want u wilt wel weten wat voor vlees u in de Kuip krijgt. Had u het met de kennis van nu verboden? Nou, om te beginnen ook maar veiligheid. Daar zijn echt hele goede afspraken over gemaakt... om alle risico's te minimaliseren. Ja. Uh, tegelijkertijd, ik had... Bij andere regels wel een onderzoek kunnen laten doen... ...maar dan nog weet je niet wat eruit komt. Want ja. er wordt natuurlijk... Uh, ...zolang niemand schuldig is... Uh, ...en bewezen is dat er fouten worden ja. gemaakt... ...kan ik niet zomaar iets verbieden. Uh, of het nou een schaakwedstrijd is of een sportwedstrijd uh, van deze aard. Ja. Dus dan had uit het onderzoek moeten blijken... ...dat hier criminele aspecten aan zitten. En dat weten we niet. Nee, maar niet. iedereen heeft natuurlijk wel verdenking... ...dus dat had dan uit het onderzoek moeten blijken. Van nee. uh, politie en justitie. Maar u heeft ook overleg gehad daarover met Amsterdam. En, en achteraf had u... Had u het dan, dat vroeg ik net ook al, maar had u het dan verboden of niet? Nou, daar kan ik geen uitspraak over doen, want ik weet niet wat in Amsterdam precies is gebeurd. En zeker niet of dat op dezelfde manier hier weer gebeurt, want uh, daar doe ik geen uitspraak over. Ik kan niemand beschuldigen zonder uh, bewijs. Ja, nou, zaterdag uh, zit u dus nu wel met een vechtsportgala. Is dat nou iets waar u zelf dan heen gaat? Nee, ik zal natuurlijk uh, mijn verantwoordelijkheid nemen met politie en justitie voor de openbare orde en veiligheid. Uh -huh. Dus ook als er maar iets gebeurt kunnen we ingrijpen, dat is allemaal voorbereid. Maar ik hoef daar verder niet bij te zijn. Goed. Ferd burgemeester van Leeuwarden. Dank voor de toelichting. Oké okay, hoor. Vijf van half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Tibetaanse regio's in China wordt het steeds grimmiger. Dat was vorige week, waren er de afgelopen dagen weer heftige protesten... en daarbij zijn ook doden gevallen. Gaan we praten met onze correspondent in China, Wouter Zwart. Wouter, um, hoe is het op het ogenblik daar in die Tibetaanse gebieden? Ja, het is natuurlijk al maanden uh, zeer onrustig daar. Hè. We horen uh, regelmatig natuurlijk verhalen over zelfverbrandingen door Tibetaanse monniken...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 De straat op te gaan om te protesteren tegen wat zij de Chinese overheersing noemen. De politie zelf zegt dat ze op één plek inderdaad met traangas geschoten hebben op Tibetanen, die volgens de politie althans gewapend waren met stokken en stenen. Daarbij zijn ook politieagenten gewond geraakt. Tibetaanse organisaties zeggen op hun beurt dat er juist met scherp is geschoten door de Chinese politie en dat daarbij één. Twee, volgens sommige organisaties zelfs vijf doden zijn gevallen. Dat begon eigenlijk dus op maandag. Maar ook gisteren zijn er weer gewelddadige protesten geweest. En daarbij zouden ook weer twee doden zijn gevallen. Ja, en je, Bart, je zei het al, we hebben natuurlijk ook inderdaad die, die zelfverbrandingen gehad. Een vorm van ja. protest van de Tibetanen. Waarom is het nu juist weer zo onrustig? Heb je daar een aanwijzing voor? Ja. Ja, nou wat, je, wat je moet weten is dat het, het begin van elk kalenderjaar altijd een hele gevoelige periode is. Hier, je hebt natuurlijk het Chinees nieuwjaar, het festijn van de Chinezen. Voor Tibetanen kan dat juist het moment zijn om hun grieven kenbaar te maken aan diezelfde Chinezen. Tegelijkertijd is het begin februari volgens een andere zeg maar, kalender uh, die de Tibetanen gebruiken, het Tibetaanse nieuwjaar. Dat is natuurlijk ook een heel gevoelig moment. Rond deze periode altijd zie je dat het onrustiger wordt in Tibet. Uh, we hebben natuurlijk in 2008, vlak voor de Olympische Spelen, ook in maart, hè, in het begin van het jaar, die enorme grote gewelddadige opstand gehad in Tibet, die zo bloedig ook is neergeslagen. Honderden doden zijn daarbij gevallen. Eigenlijk sinds die periode, sinds 2008, wordt Tibet voor alle buitenlanders een aantal maanden in het begin van het jaar op slot gedaan en dit is dus exact weer hetzelfde moment waarop het dus weer misgaat in Tibet. Ja, en er dus zijn er ook geen journalisten, Wouter, hoe kom je aan je informatie? Nou, dat is inderdaad een hele uh, moeilijke situatie... waarin alle, uh, uh, alle uh, journalisten verkeren... maar eigenlijk iedereen die iets wil weten over Tibet. Natuurlijk zijn heel veel mensen afhankelijk van wat de Chinese overheid vertelt. Dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Uh, aan de andere kant, daar lijnrecht tegenover... heb je natuurlijk de Tibetaanse organisaties. En ondanks dat deze Tibetaanse organisaties heel goed proberen te omschrijven... met hun contacten die ze dan hebben in Tibet... hoe de werkelijke situatie is moeten we ook niet vergeten dat ook Tibetaanse organisaties natuurlijk hun agenda hebben... en in het verleden ook wel eens hebben laten zien dat zij ook niet altijd de waarheid spreken. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het winnen. Uh, het grote probleem is daarbij natuurlijk dat er één grote bevolkingsgroep daarvan... absoluut de diepe wordt en dat is de Tibetaanse bevolking. Zij leven in een gebied dat grotendeels is afgesloten van de buitenwereld... en daar worden zij natuurlijk alleen maar het slachtoffer van. Dat kan niet anders. Wouter zwart vanuit China.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 Deel A58 dicht na actiearrestatieteam en drie microbiologen Maastad ziekenhuis voor het Medisch Tuchtcollege. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Bij een achtervolging en een schietpartij in alle vroegte. Vanochtend de politie achtervolgt een auto met drie verdachten op de A58 in Zeeland en daarbij werd een nationaal arrestatieteam ingezet. Omdat wij het uh, uh, beeld hadden dat zij vuurwapengevaarlijk waren en dat is ook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 Zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting... en bij tien andere sterfgevallen speelde de bacterie mogelijk ook een rol. Mr. Speaker, the President of the United States. Het was er weer tijd voor de jaarlijkse State of the Union. Voor de derde keer sprak de Amerikaanse president Obama het congres toe. En dit keer stond de toespraak vooral in het teken van de economie. Obama vestigde de aandacht op de inkomensongelijkheid in de VS. Hij wil dat grootverdieners meer belasting gaan betalen. We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well, while a growing number of Americans barely get by. Or we can restore an economy where everyone gets a fair shot. En iedereen doet zijn En iedereen speelt dezelfde regels. De inkomensongelijkheid en het lage belastingtarief voor rijken zijn belangrijke thema's bij de presidentsverkiezingen. Die zijn in november. Na de EHEC-bacterie valt Rusland nu over het Smalleberg-virus. De Russen willen de grens sluiten voor Nederlandse runderen en rundvleesproducten. Eergisteren werd bekend dat er in Nederland twee runderen zijn besmet. En die besmetting werd eerder al in België en Duitsland vastgesteld. Staatssecretaris Bleken van Landbouw zei in Nieuwsuur dat hij hoopt de Russen ervan te overtuigen dat een importverbod niet nodig is. Ik heb vrijdag met, met mijn collega gesproken. De afspraak is, de informatie komt heel snel deze week. Er wordt ook binnen enkele dagen een ontmoeting geregeld tussen de veterinaire experts van de Europese Unie, Duitsland en Nederland en de Russen. Uh, als men daar niet uitkomt, dan stap ik uh, de volgende dag in het vliegtuig en dan gaan we zelf als politieke nou, functionarissen om tafel. Zeggen? Rusland heeft al een importverbod voor schapen en geiten afgekondigd. Ook Mexico wil geen rundvlees meer uit Nederland. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend valt vooral in het westen af en toe wat regen of moet regen. In het oosten en noordoosten begint de dag met nevel en mist, maar lokaal laat de zon zich vanochtend misschien nog even zien.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 Vrijdag krijgen we te maken met enkele buien. Daarna draait de wind naar het oosten en volgt een overgang naar droger en kouder weer. ANEB, ah, verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt op zich niet drukker dan gebruikelijk. Maar er zijn wel twee grote problemen op de weg: op de A1 en de A58. We begin even met die A1 van Amersfoort naar Amsterdam. De weg is helemaal dicht bij Diemen. Dat komt door een aantal ongelukken. Vanuit Amersfoort staat inmiddels 10 kilometer file tussen Knoop het Muidenberg en Diemen. Verkeer richting Amsterdam moet omrijden via de A9 en de A2. Ja, dan de A58, Vlissingen berg op Zoom. Die is voorlopig dicht tussen de Afritschraven Polder en de Afrit Ierske. Dat heeft te maken met technisch onderzoek. Het staat in beide richtingen vast. Het verkeer wordt daar omgeleid via de routes U12 en U13. Dat is de N289, maar die staat inmiddels ook helemaal vol. Blijf daar dus weg. Je kunt voorlopig het beste omrijden via de Jort.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 Het CDA heeft dé oplossing gevonden om files te bestrijden. Althans, dat vinden ze zelf. Het wetenschappelijk bureau van de partij... komt met een nieuw systeem van kilometerheffing. Er komt één tarief en dat geldt door het hele land. Elk jaar geef je dan netjes je kilometerstand door... en dan eh, wordt er afgerekend per gereden kilometer. Klinkt allemaal heel simpel. Professor Grades, directeur van het Wetenschappelijk instituut van het CDA. Raymond Grades, goedemorgen. Goedemorgen. Is het zo eenvoudig? Uh, het is inderdaad heel eenvoudig. Het is, uh, ja... Dat denk ik zeer zeker. Wij komen inderdaad uh, vanochtend met dat plan. Het is overigens een breder plan. Het gaat uh, over hoe ga kijken we tegen Het hele vraagstuk van logistiek en uh, mobiliteit. Mm -hmm. En in dat plan is een van de elementen is inderdaad wat wij noemen een vaste kilometerheffing. En dan, meneer Gaders, ga je dus betalen naar gelang het aantal kilometers dat je rijdt. Maar is het dan niet van belang te weten, als je inderdaad die files wil bestrijden, uh, waar je rijdt en hoe laat je daar rijdt? Uh, nee, uh, want uh, uh, wat wij ook, uh, en daar liggen ook berekeningen van het uh, Centraal Planbureau aan de grondslag. Het is zo dat ons plan is inmiddels ook doorgerekend. En daar blijkt uit dat het aantal files met 35 tot uh, 40 procent afneemt als gevolg van ons voorstel. Dus het is niet noodzakelijk om precies uh, te weten waar mensen rijden om uh, het aantal files uh, behoorlijk te laten stijgen mm. en ja in ons plan wordt dus ook een behoorlijke slag gemaakt als het gaat om het aantal files om dat in de toekomst te kunnen verminderen. Maar meneer Gaders toch begrijp ik dat niet helemaal want uh, in uw plan, als ik het goed begrijp, maakt het uh, helemaal niets uit wanneer en waar je rijdt. Je rekent gewoon aan het eind van het jaar het aantal kilometers af. Um, dus dan maakt het niet uit of je bijvoorbeeld um, op de drukke A4 rijdt in de spits. Uh, en in feite ontmoedigt u dan mensen die de spits meiden die of later vertrekken? Want dat maakt niet uit. Ja, kijk, er zit natuurlijk zo... er zit heel veel verkeer... Uh, ja, wat, wat, waar mensen keuzes hebben... waar, waar ze dingen kunnen veranderen... Uh, en die zullen dan op een gegeven moment toch... Ja, of een ander vervoer kiezen... Of uh, kijken of, ze, of dat wel noodzakelijk is. En al die uh, effecten bij elkaar, die leiden er toe dat uiteindelijk het aantal voertuigverliesuren, zoals dat dan zo mooi heet, dat dat met 35% zal afnemen. En als u dat vergelijkt met het systeem, uh, wat ook doorgerekend is, dat heet het anders betalen van mobiliteit. Waar dus gekeken wordt naar de betaling per tijd hmm. en ook uh, uh, waar dan precies gereden wordt. Nou, dan is dat wel iets minder, maar uh, naar verhouding is dat eigenlijk niet veel minder. Ja. Even of we het goed begrijpen, uh, uh, als je dus het besef hebt dat je veel kilometers rijdt en daarvoor betaalt, dan zegt u, dan wordt vanzelf het gebruik van de auto al minder. Ja, klopt, en, inderdaad. En, en waarom zou je het dan zo ingewikkeld doen met die kilometerstand? Want het moet natuurlijk ook gecontroleerd worden. Waarom verdisconteer je dat dan niet in de brandstofprijs? Ja, dat, dat kan ook. Uh, wat je zou kunnen doen is uh, de brandstofaccijns verhogen. In feite is dat ook wat het kabinet uh, op dit moment voor ogen heeft. Die, wil ook, die zegt in feite ook van wij zouden graag de uh, uh, nou, de en de variabele kosten verhogen. Hm. Alleen daarvoor heb je het buitenland nodig, want ja, anders krijg je allerlei grensverkeer uh, als het buitenland uh, niet de brandstofaccijnzen verhoogt. Nou, daar ziet het niet naar uit dat het buitenland uh, de brandstofaccijnzen uh, gaat verhogen. Integendeel, die zullen ook vormen van beprijzing zullen die gaan introduceren. En vandaar dat wij aandringen op ons systeem. Nou hebben wij het regeerrecord er even bij gepakt, meneer Grades. En dan begrijpt u, uh, daar staat dat er geen kilometerheffing wordt ingevoerd. Is dit het eerste voorbeeld van uh, de twee gezichten van het CDA? Nou ja, de, kijk, uh, ik zou graag dan willen zeggen wat ook mevrouw Peto om afgelopen zaterdag heeft gezegd. Uh, dat het in ieder geval van belang is dat uh, we niet stoppen met nadenken, uh, anders kunnen we de tent uh, op termijn wel sluiten. Mm -hmm. Wat wij in het rapport constateren, en dat wijzen ook alle... ...onderzoeken uit dat in 2020 het ja. aantal files ja. zal verdubbelen. Als straks de economische groei weer aantrekt, dan zal dat ook betekenen dat ja. er meer mobiliteit komt. Maar meneer Gatens, ik onderbreek u eventjes, want anders wordt het een iets te lang verhaal. Het staat niet in het regeerrecord, dus wanneer wilt u dit gaan invoeren? Nou ja, dat, dat, uh, wij zijn een instituut wat zich richt op de lange termijn. Ja, de hele lange termijn wordt het dan, denk ik, hè? na 2015? Nou, kijk, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat in... De volgende kabinetsperiode: dat het plan wat wij hier naar voren brengen ingevoerd gaat worden. Goed. Professor uh, Remon gratis. Dank voor uw toelichting. Prima. Gewoon oh, naar nou, de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Je had er nog wel geloof in hè, dat de watertop het zouden halen: de finale van het Europees kampioenschap. Maar dat is dus niet gelukt. En hoe teleurstellend is dat? Nou, het is toch wel een, een redelijke teleurstelling... want gisteren speelde Nederland tegen Italië... het bleef een beetje op vestlust en karakter... lang in de wedstrijd, kwam vlak voor tijd nog langzij verlenging, ook dat gelijk en toen met schafworpen uiteindelijk eruit. Maar ja, de realiteit gebied dan toch te zeggen... na vier wedstrijden twee verloren... weliswaar nips tegen Rusland en Hongarije... gelijk tegen Italië... Ja, en een wedstrijd alleen maar gewonnen... van het zwakke Groot-Brittannië. Ja, als je het zo bekijkt... in eigen land, olympisch kampioen... natuurlijk is dat een andere ploeg... natuurlijk is er verjongd... Maar maar er was toch wel heel wat meer hoop dan zeg maar een wedstrijd om de vijfde en zesde plaats uiteindelijk. En je merkte het en je zag het ook aan de speeltjes en de begeleiding. De teleurstelling was heel heel groot gisteravond. Ja, misschien in ieder geval in het hoofd. Maar heeft het ook uh, echt een, echte consequenties voor de Olympische Spelen? Nou uh, op dit moment nog niet. Omdat er gewoon een Olympisch kwalificatietoernooi komt. En uh, de nummers 2 tot en met 60 daarvoor geplaatst hebben. Dus Nederland was daar al voor geplaatst. Maar de realiteit gebied natuurlijk te zeggen dat al die sterke teams uh, waar we nu van verliezen met één kogelschil, een groot aantal daarvan op eentje na maar, ook allemaal weer naar het olympisch kwalificatietoernooi gaan. Ja. De tijd gaat dringen, dus kortom, ja, het zou toch wel wat zijn als je olympisch kampioen bent en vier jaar later mag je niet meedoen, zover is het nog niet. De verschillen zijn klein, maar er moet toch nog wel een, een echte stap gemaakt worden in het water en in het hoofd, zeg maar. Ja. Dat heb je mooi gezegd. Gisteren sprak je wel even over de nieuwe verdeling... van het geld van NOC-NSF onder sportbonden. Daar praten we straks trouwens ook over met de directeur van NOC-NSF, Gerard Liedersen. Maar um, een sport die zeker niet op het lijstje zal staan is schaken. Want um, het toernooi in Wijk aan Zee na de ontknoping... Ja, dat is, de, de schakers maken zich er overigens ook niet zo druk over, denk ik. Die hebben helemaal hun, hun eigen wereld. En dat toernooi is alweer in zijn tweede week, alweer in zijn slotweek. Enorm een nek aan nek race tussen de twee hooggeplaatste spelers op de, op de wereldranglijst. Aronian en Kalsen. En gisteren verloor Kalsen, de, de, de jonge Noor. En Aronian won. Dus dat is nu ineens de favoriet. 6,5 punt uit negen partijen in een dergelijk veld. Dat is enorm. Kijk natuurlijk toch ook wel naar de Nederlanders. Van Weli had ik vorige week over verteld. Maar een jaar terug een speelt negen remises, dat is op zich bijzonder, nog niet verloren. En geen salonremises zoals het heet, maar echte vechtremises, dat is toch wel heel knap. En Giri, de grote, het grote Nederlandse talent waar iedereen naar kijkt, speelt wisselvallig. gisteren, verloor die dag daarvoor, verloor die, is zijn mooie positie een beetje kwijt, heeft vier punten, maar laat in een aantal partijen toch ook wel zijn enorme talent zien. Kortom, nog vier prachtige rondes, maar het lijkt er toch wel een beetje op dat Aronian de winnaar wordt, maar hij ja, is de nummer twee van de wereld, dus die kan op die die hele mooie lijst in Wijk aan Zee er prachtig bij. Op dat bord. <laughs> Oké, okay, top, wat hek, dankjewel. Gaan we naar de A58 de snelweg in Zeeland? Die is dicht, u heeft dat al gehoord vanochtend. Tussen de afritten Rilland en Ierseke in beide richtingen. Vanwege een schietpartij en een achtervolging. Joris van der Kerkhof is in de buurt van Krabbedijken, daar waar die achtervolging ook plaatsvond. Joris, wat ben je al te weten gekomen? Ja, 9,6 kilometer van Krabbedijken, 2,7 kilometer van de afslag waar je er af moet om te merken dat de weg echt is afgesloten. Ik sta stil, hier begint de file Zeeland in. En hier reden zo'n vijf, half uur geleden waarschijnlijk drie mannen Zeeland in met een arrestatieteam achter zich aan en dan bij Krabberijken. Um, gebeurde het uh, dan, uh, is er geschoten... en zijn er drie mannen uh, die uh, ergens van verdacht werden. Dat klinkt een beetje vaag, uh, maar zo is de informatie van de politie. Ze willen niet zeggen waarvan uh, ze verdacht werden. Zijn die drie mannen uh, gearresteerd met uh, kogels die geschoten zijn... waarschijnlijk van, uh, van beide kanten. En die kogels en die kogelhulzen die moeten nu uh, bekeken worden... en daarom is de weg afgesloten. De drie mannen zijn uh, gewond geraakt en uh, zijn uh, afgevoerd. Uh, bij de politie is, zo zegt de politie zelf, uh, niemand uh, gewond geraakt. En het gevolg is uh, uiteindelijk, voordat we weten... Uh, waarom die mannen gearresteerd zijn en wat ze dus allemaal gedaan hebben... Uh, dat de weg is afgesloten tot, uh, tot het middaguur. En dat je heel langzaam Zeeland inrijdt. Ja. Want het begint daar behoorlijk vast te lopen. Joris van der Kerkhoff, u hoort hem straks weer. Welke sport krijgt geld voor een medaille? Zo dadelijk hoort hij daar meer over. Hadden het al even over met Tom van het Hek. Straks de baas van NOC NSF. Eerst naar Wijnand Zwaan. Wijnand, klopt het? Loopt het vol daar in Zeeland? Ja, laat die A58 echt even voor wat hij is. Want uh, het staat compleet vast voor de afsluiting. Is in beide richtingen tussen de Polder en de afrit Ierseke. Uh, lokale omleidingsroutes staan vol. Kies dus echt uh, voor een andere route. Dus, dus de Zeelandbrug of de Westerschelde-tunnel. Nou, gaat dat lang duren, dat hoorden we net al. Het andere probleem in deze spits is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. De weg is voorlopig dicht bij Diemen na een ernstig ongeluk. Fido vanaf Gooi meer 10 kilometer. Omrijden kan het beste via Utrecht over de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er komt een flinke verandering in de Nederlandse sportwereld. Sportkoepel, NOC NSF, wil de komende jaren zijn miljoenen vooral gaan uitgeven aan de successporten, In de hoop dat Nederland daarmee als sportland aanhaakt bij de top 10 van de wereld. Dat gaat dan wel ten koste van de kleinere sporten. Ondanks de tegensputterende kleine sportbonden... werd de Sportagenda 2016 van NOC NSF gisteravond... tijdens een extra algemene ledenvergadering... met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daar gaan we over praten met de algemeen directeur van NOC NSF, Gerard Dielissen. Meneer Dielissen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer mondiaal succes moet het opleveren, meer medailles. Dat is inderdaad de inzet. Nou ja, het is inderdaad wel de inzet van als je uh, uiteindelijk structureel in de top 10 van de wereld wilt meedraaien... ...zul je keuzes moeten maken, want je kan het geld maar één keer uitgeven. En uh, wat we hebben besloten gisteren is dat we uh, de sport zo gaan inrichten... ...dat we niet meer aan alle topsportprogramma's, en dat zijn er op dit moment ongeveer 220... Uh, een gelijke hoeveelheid geld gaan uitgeven, maar dat we een focus zullen aanbrengen op basis van criteria die we hebben opgesteld. En daar kun je aan voldoen en daar kun je ook naartoe groeien als je daar niet aan voldoet. En, en dan hou je ongeveer uh, 80 topsportprogramma's over waarvoor er uiteindelijk meer geld beschikbaar komt. Nou, en op zo'n manier kun je dan ook de concurrentie aan met landen als Frankrijk, Japan, Canada, et cetera. Want dat, dat is wel het speelveld waarover het hebben. Kunt u eens wat sporten noemen waarvoor u bewust kiest, naar aanleiding van die criteria? Ja, nou, ik, ik, ik wil eerst nog wel even zeggen, uh, gisteravond bleek ook uh, in de vergadering dat de tegenstanders zeiden van het gaat alleen maar om Olympische sporten en dat is niet zo. Het gaat, het gaat eigenlijk om alle internationale uh, wedstrijdsporten. Mm -hmm. uh, die kunnen in aanmerking komen voor die subsidiëring, voor financiële bijdragen vanuit en uh, vanuit de lottemedel. Wordt dat betaald? Het is nu moeilijk om specifieke sporten te noemen, maar goed, er zijn succesvolle sporten. Die zijn er nu al. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het zwemmen bijvoorbeeld of naar het hockey. Uh, uh, dat ligt heel erg voor de hand. Maar dat kunnen ook nieuwe sporten zijn die nu geen geld krijgen en die wel aan die criteria gaan voldoen. Die kunnen uiteindelijk ook uh, nou zeg maar een bijdrage leveren aan die top 10 ambitie. En van de sporten waarvan afscheid wordt genomen, nou ja, niet definitief, maar die dan minder geld krijgen. Kunt u daar trouwens een paar voorbeelden van noemen? ja het, kijk het gaat dan ook vooral om om, om bijdragen bijvoorbeeld hey, ik heb ik heb in een krantinterview wel gezegd van ja wat, wat we niet meer willen gaan doen omdat we dat toch wel een beetje zonder van het geld vinden en dat is ook de verantwoordelijkheid van de bonden zelf. Als het gaat bijvoorbeeld om een WK, eh, midget golf of, of, of ballonvaren ver weg. Eh, we willen niet zeggen dat het niet kan, maar dat zullen die bonnen dan vervolgens zelf moeten gaan, uh, gaan betalen. Ja. En het is wel even goed om te zeggen dat die nieuwe regeling gaat in met ingang van 1 januari 2013. Als onderdeel van de sportagenda 2013-2016. En het komende jaar hebben we dus de tijd om... Uh, ...om het allemaal te gaan uitwerken. Ja. En dan zullen we ook uh, dan weten uh, precies om welke sporten het wel en niet gaat. Ja, nou noemt u mitsit golf en ballon varen. Dat zijn misschien wel sporten de, van de uh, periferie van de sport. Uh, hoe is het bijvoorbeeld met korfbal dan? Nou, korfbal kan gewoon in aanmerking komen als hij aan de criteria voldoet voor, uh, voor subsidie. Nou, dat zit hem in de trainingsuren, begrijpen wij, bijvoorbeeld? Ja, ik heb een aantal criteria. Ik kan, het twee, ik kan een heleboel noemen. Maar twee zijn heel erg belangrijk. Wat we hebben gezegd, uh, we zien topsport zien wij echt als een, uh, ja, dat is gewoon een, een, een dagtaak. Dus je we moet mee dat, bezig zijn. Ja. ja, we vinden eigenlijk dat je 250 dagen per jaar moet trainen, zoals iedereen ook werkt. En, uh, en dan heb je ook nog part programma, part-time programma's, maar dan krijg je minder geld en dat loopt terug tot 125 dagen per jaar. Mm -hmm. En we vinden dat je moet voldoen aan het, landencriteria. het landencriterium, moet ik zeggen. Uh, dus er moeten minimaal 50 landen in de wereld meedoen uh, aan, aan een sport. En dan kom je ook in aanmerking voor, voor zo'n subsidie of voor een bijdrage, en zijn het er minder... Uh, ja, dan, dan kun je niet uiteindelijk als een topsportprogramma uh, deelnemen. Althans, wat gaat om de financiering. Nou, ben ik nou toch niet bang dat er uiteindelijk een, een aantal sporten doodbloedt uh, door deze maatregel. En dus, ja, dat ten koste gaat van de breedte sport. Terwijl iedereen nee, nee, nee, zo nee, stimuleert we, kijk, dat iedereen moet bewegen. Nou ja, we hebben gisteren natuurlijk ook uitgebreid uh, stilgestaan uh, bij twee ambities. Het gaat aan de ene kant om de ambitie top 10. Maar natuurlijk ook om de verhoging van de sportdeelname in Nederland. En ook daar geldt dat we die focus aanbrengen. We hebben twee, samen ook met de overheid, met het ministerie van, van Sport of van VWS twee grote projecten uh, voor de komende jaren uitgezet. Dat is sport en bewegen in de buurt en uh, een veiliger sportklimaat. En daar gaan tientallen miljoenen in en om, maar ook daar kunnen bonden uh, kunnen daarop inschrijven, kunnen daar een bijdrage aan leveren, zodat je straks niet alleen sport uh, kunt beoefenen of gaat beoefenen op een, op een sportveld, zoals we dat uh, eigenlijk gewend zijn al decennia lang, ja. maar dat sport ook de buurt in komt en daar zullen die bonden ook een belangrijke rol in moeten gaan spelen. Precies. Wel een concentratie van sporten, maar ja. het gebeurt niet allemaal op Papendal. Zo is het. Meneer Dielissen, Hartelijk dank voor uw toelichting. Okay. Goedemorgen. Dag. Het is negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die uh, spreekt vanochtend met mensen die discriminatie door uitzendbureaus... misschien weet u dat nog, die verhalen uit het verleden... die dat aan de lijve hebben ondervonden, Mark Robin. Wat ben jij tot nu toe te weten gekomen daarover? Nou, uh, je hebt het vanmorgen misschien gehoord. Ik was bij uh, een uh, jongen van Antilliaanse afkomst... Uh, die, liever, uh, die liever niet met zijn naam in de uitzending uh, wilde. Die vertelde dat hij jaren bij het UWV heeft gewerkt... waar hij uh, inzagen had in uh, WW-aanvragen. Waarin hij onder andere zag dat allochtonen beduidend minder verdienen over de grootste lijn dan, uh, dan uh, autochtonen. En verder heeft hij ook gemerkt dat als hij zijn eigen naam gebruikte bij sollicitaties, dat hij vaker werd afgewezen... dan wanneer hij een Nederlandse naam gebruikte. Die verhalen horen we natuurlijk vaker. Ook bij de meneer bij wie ik nu op bezoek ben. Ook weer ergens in de Randstad. Wil liever anoniem blijven, maar wat kan ik over deze meneer vertellen? Het is een man die in de financiële wereld... Het is een financiële man, zullen we maar zeggen. Hij heeft een prachtige cv en hij is van Turkse afkomst. En dat laatste... Dat remt u af. Helaas wel. Ja. Vertelt u daar eens wat over? Nou, uh, je solliciteert. Je solliciteert op een uh, pracht van een functie. Je denkt van hé, hey, dat is een functie waar ik, uh, daar kan ik heel, goed, heel goed mee uit de voeten. Ben uh, daarop uh, ja, gespecialiseerd. Op het moment dat je cv anoniem is, word je uitgenodigd voor een gesprek, is je cv niet anoniem? dan uh, ja, word je wel uitgenodigd voor een gesprek, maar dat is meer uit beleefdheid. En je krijgt dan een standaard afwijzing, meestal. En dat uh, frustreert op een gegeven moment als je ja, de tientallen van krijgt. U weet van uzelf dat u een hele goede opleiding heeft. U bent bijna afgestudeerd aan een gerenommeerd... Opleidingsinstituut mogen we zeggen. Hè? Dan bent u ook straks master. Eh, dus u weet dat u eigenlijk hoge ogen gooit. Maar toch lukt het niet. Hoe vaak bent u afgewezen en had u een gevoel van... dit klopt volgens mij niet? Nou, in mijn carrière denk ik dat het zeker wel tussen de 50 en de 60 keer ligt. Ik heb wel vaker gesolliciteerd. Maar ook gezien de aard van de werkzaamheden. Ik zit ook voornamelijk in de detacheringswereld. Dan merk je ook wel van joh. Je moet vaak solliciteren. Dus je hebt de, de techniek en de truc van sollicitatie ook wel goed in je vingers. Ja, je hebt ook een mooi pak. Dank u wel. Ja. Ja. Ja, je moet een, uh... Echt sollicitatiepak. Ja, klopt. Ik... Helpt ook niet. Uh, nee, helaas. helaas. Je merkt uh, hoe goed je ook voor de dag komt. Uh, mensen twijfelen toch uh, ja, van het moment. Hè. Dus op het moment dat ze tussen jou moeten kiezen. Denk ik, en de keuze tussen een uh, ja, echt een autochtone Hollandse jongen. Valt het toch voor de Hollandse jongen helaas. En dan krijg je meestal te horen van, ja, hij past net iets beter binnen het bedrijf of in het team. En dan vraag je vanaf wat heb je van mij meegekregen waarop je baseert van, jij past niet in het team. Dus dat, dat is best frustrerend. Vandaag, vanmiddag, een hoorzitting in Den Haag, in de Tweede Kamer. Die gaan kijken naar de uitzendbureaus, die gaan luisteren naar hoe, hoe dat daar functioneert. Hoe kijkt u daarnaar? Uh, ja, de markt is veranderd. Je merkt, je merkt dat er enorm uh, krapte is op de, op de banenmarkt. Veel aanbod van arbeid. Uh, de uitzendbureaus uh, ja, willen natuurlijk allemaal hun uh, graantje meepikken... in deze barre omstandigheden. Dus die zijn er heel erg vatbaar voor. En het is ook heel erg moeilijk te bewijzen uh, ja, dat je gediscrimineerd wordt. Dat blijft natuurlijk altijd het punt, want je krijgt altijd een andere reden te Ik, Heeft u nu een baan trouwens? Ik heb nu een baan, ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. En bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Telegraaf schrijft vanochtend over een domper voor huiseigenaren. Veel huizenbezitters zullen deze week flink teleurgesteld worden. Ondanks het feit dat de huizenprijzen dalen, daalt de WOZ-beschikking niet. In sommige gevallen zal de WOZ-waarde zelfs stijgen. Vereniging Eigen Huis en WOZ-specialist Ferdinand de Recht. Adviseren huisaangenaren een veel te hoge WOZ-waarde juist dit jaar aan te vechten... om de juridische kosten te zullen stijgen. Moet een verbod komen op het vastbinden van patiënten met onrustbanden en verpleegdekens? Dat vragen verschillende dementieorganisaties aan de Tweede Kamer. Die spreekt vandaag over een nieuw wetsvoorstel. Maar als maar Nederland is bang dat met die nieuwe wet ouderen nog vaker worden vastgebonden. Vroeger mocht dit alleen in zorginstellingen waar altijd toezicht is, zegt de directeur Gea Broekema in het Nederlands Dagblad. Maar straks mogen thuiszorgmedewerkers beslissen of ze iemand in zijn eigen huis vastbinden of opsluiten. Japan heeft vorig jaar voor het eerst sinds 1980 meer ingevoerd dan uitgevoerd. Het handelstekort kwam uit op iets meer dan 34 miljard euro, meldt de BBC. De export nam af door de hoge koers van de yen, ten opzichte van de dollar en de euro, en die maakt Japan exportproducten voor buitenlandse consumenten duurder. Ook de zware aardbeving en tsunami vorig jaar maart... drukte de productie en uitvoer van goederen. Vooral de export van auto's, halfgeleiders... en andere elektronische componenten namen af. Hockey bondscoach Paul Van As haalt in de Volkskrant... flink uit naar Teun de Nooier. Twee weken geleden besloot Van As de Nooier... buiten de Olympische selectie te laten, net als taken takema De Nooier is de laatste jaren zelden beslissend geweest, zegt Van As. Zo, daar kan hij het mee doen. Zijn voorgangers hebben de Nooier gespaard, zegt de bondscoach... Maar wat heeft hij de laatste twaalf jaar opgeleverd? Een EK-titel in 2007, verder niets. In de ogen van Van As heeft de Nooier nooit meerwaarde gehad. Nederlandse reders hebben bijgedragen aan overbevissing van de harsmakreel in de Stille Oceaan. In de Zuidelijke Pacific is deze vis bijna geheel verdwenen, schrijft Trouw. Vooral Russische en Chinese schepen hebben een grote rol gespeeld bij de overbevissing. In 20 jaar tijd is 90% van de vissen verdwenen uit de Stille Oceaan. Volgende week komen 20 landen bij elkaar om te praten over maatregelen om die overbevissing tegen te gaan. Hoort zo meer over de diefstal van auto's. Het aantal diefstallen daarvan stijgt nog, ondanks betere beveiligingssystemen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, RV, Utrecht... ...schort die paal, ja, joh, jo, hoho! Nakte de Graafschat... Dan hij schiet op de paal en dan in de rebound... ...Heracles Excelsior... ...moet nu gaan schieten of de voorzet geven, hij probeert hem te plaatsen... ...en Roda AZ. ...de rebound en die gaat de winning, ja... ...brok tennis in Australië en schaatsen in Calgary. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten...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 Dat is pas slim investeren. Kijk op romea.nl of vraag uw installateur. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... te waarde van 1000 euro. Ontvang nu van Romea 100 euro eco retour... bij aankoop van de kalenta. De Nederlandse opera presenteert Kitesh, Een herontdekt meesterwerk van Rimsky-Korsakov...